Jean-Pierre van Rossem haalt zijn protestpartij Rossem opnieuw van onder het stof. Met een puur economisch programma wil hij het land doorkruisen. Om opnieuw naar de kiezer te trekken in 2014. Want de lokale verkiezingen van dit najaar gaat hij nog aan zich voorbij laten gaan. Wij gaan even terug naar 1989, naar de legendarische confrontatie in het tv-programma Zeker weten tussen Jean-Pierre van Rossem en humorjournalist Wilfried Hendricks. Die had over Van Rossem in het VTM-journaal dit gezegd. Van Rossum is een blaaskuik. Ik heb hem geïnterviewd en ik heb de indruk dat ik te maken heb met een man die pretendeert zeer rijk te zijn, maar die het eigenlijk niet is. Hij pretendeert dat om zijn beurssysteem beter te kunnen verkopen. Hij moet dus bij andere mensen de illusie scheppen uh, dat hij het, uh, uh, de steen der wijzen heeft gevonden en dat hij, als het ware, uh, shit kan omzetten in goud. Wilfried Hendricks in het VTM nieuws. Jan van Rompuy nodigde daarop beide heren uit voor de eerste aflevering van Zeker Weten. En dat gaf meteen vuurwerk, al was het niet altijd van het hoogste niveau. In de ring Hendricks versus Van Rossem. Dat raakt mij ook leren. Iedereen kent Wilfried Hendricks. We hebben ooit samen voor hetzelfde blad geschreven. Ik heb hier op dit bandje staan dat het de gelukkigste uren waren. Mag ik even voor Inderks. Ja. Ik heb je toen ook niet onderbroken op de VTM. Als je achter mij had reclameren bent, laat mij nu ook even spreken. Maar de gelukkigste uren. Oh, je bandje bij. Dat is typische techniek, humotechniek. Hè? Komen om een interview te maken en dan even alles uit zijn verband drukken. Je bent de antipode van een journalist. Je bent een beroepsleugenaar, een psychopaat. Ja. ...die ziekelijk oh, oh, oh. jaloers is, ziekelijk jaloers is... ...dat we ooit hetzelfde inkomen dan... ...die met een stok Porsche moet rondrijden... ...die met de kouwgom aan elkaar geplakt is... ...en zo'n ventje, nog gaat dat tegenover mij... ...trouwens, wijft even naar tante Bobon... Hè, ...en naar tante Zenobi... ...nu dat je eindelijk op de tv gekomen bent... Je bent een stuk onbenul, indrukts. En iedereen weet het. Ik denk dat ik op een grote graad van intersubjectiviteit kan bogen als ik zeg... Dat? de de ambt... Ja, bon, ik weet dat je nooit universiteit ja. kunnen doen hebt, dat een deel van je frustratie voortspruit uit het feit dat we aan dezelfde universiteit gezeten hebben, dat ik in de papierfabriek mocht gaan werken om mijn studies te betalen, dat je met je lui kont nog te, te stom en te leeg was om erdoor te geraken. En dat verklaart je frustratie, mannetje. Maar natuurlijk, meneer Van Rossum is een showman. Uh, als je bij hem komt uh, om een interview af te nemen, dan zie je daar zo'n stapel bankbiljetten liggen. Ach, fantastische uh, frustraties die ja, dat nu zien. komt er een journalist bij jou, hè? dan uh, zet jij iets in scène en leg je daar een aantal bankbiljetten klaar. Ach, en zakel. dan kijken de mensen, oh, uh, die moet toch wel fantastisch zijn. Ik ben te leeg de propaganda voor de maffia, moet je mijn adres uh, er niet bij zijn. Uh, het staat er duidelijk in, in, in, in de intermediair, uh, Van Rossum laat geld tellen door een bedrijf. Op die mensen dom Maar als uit bureau, je in geldhandel zit, zelden... dan moet je verdomd toch geld laten tellen? Jij moet jou niet tellen, want je hebt niks om te tellen. Ja, ja, maar dat is, ja. is, dat is gewoon belachelijk. Ja, Hoe veranderd. weet jij wat dat ik doe? Heb je ooit bij mij op Breel gezeten, doordat ik werk? Ah ja, natuurlijk. Ik ben bij jou geweest. Op mijn kantoor ben je nooit geweest. Ja, in, in, in, in bij mij komt er geen stuk onbenul in mijn kantoor binnen. Dus ook geen indruk. Waarom ligt dat daar op tafel, achterloos... ...en ook in Intermediair en ook in Panorama? Ah. In alle kranten voel je dezelfde show op. Je bent een show. Nou, dat is geen show. Wacht, hij zo'n pakje biljetten je gezien... Je, je ...en hij Als in zijn zoiets van. Maar je bent toch een beetje rijk. Als hij daarmee genezen kan zijn, dan mag hij denken... Ik heb zo'n naam twaalf Ferrari's, daarna zijn er zes, uiteindelijk is het maar één. Al, uh, al de rest van zijn Ferrari's staat op naam van een, van een firma Publimax. Maar van, je kotst van jaloersheid, je bent ziek van jaloersheid. Je gaat nu op handen en voeten naar huis kruipen, je kan zelfs naar tante zin op je niet mee waai. Op maar wat maar zal jaloers zijn? Op je Ferrari wel, ja, maar op hoe je eruit ziet niet hoor. beste. Ah, ah, uh, ik heb mij in ieder geval niet moeten schminken, uh, leuk like je. Uh, ik heb mij zelf niet schminkt. Je, je, je ziet het helemaal als een geschminkte kleur. <laughs>